8 uur. Mark Visser met het NOS Journaal Heert Utrecht centraal te mijden. Er is maar beperkt treinverkeer mogelijk van en naar Utrecht Centraal. Dat komt door werkzaamheden aan het spoor die zijn uitgelopen. De NS zet bussen in, maar zegt dat de ochtendspits rond Utrecht moeilijk zal verlopen. Spoorwegbeheerder ProRail hoopt dat de treinen na de spits weer normaal kunnen rijden.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 Hevige regenval en overstromingen hebben in het zuiden van Duitsland een enorme schade aangericht. De autoriteiten noemen het een natuurcatastrofe. Er zijn drie mensen omgekomen. Een man verdronk toen een garage plotseling vol water liep. En Een brandweerman kwam om het leven toen iemand probeerde te redden. Dat slachtoffer is ook omgekomen.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 BMX-rijder Nick Kimman is bij de wereldkampioenschappen in Colombia zijn titel op de Supercross kwijtgeraakt. In de spannende finale kwam hij uiteindelijk enkele centimeters tekort om de Fransman Dodet te verslaan. Zilver dus voor Kimman, die zaterdag wel wereldkampioen werd op het onderdeel tijdrit. Het weer, veel bewolking met vanuit het oosten van tijd tot tijd stevige buien. In het noordoosten en oosten kans op wat zon en 21 tot 23 graden. Elders niet warmer dan 16 tot 20 graden.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 Er staan files met meer dan een kwartier vertraging op de A2... vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg, 16 kilometer. Vertraging is daar meer dan een half uur. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 6 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen op de A6 richting Muiden... bij knooppunt Muidenberg, 6 kilometer. Na een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum...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 we forget race that faut, need we don't expect I want the cameras to open friends to talk about Seven seconds away Just as long as I stay 2 software en hele middag En welkom bij software op zaterdag. We begonnen met Youssou de en Nene Cherry. Dat was een uh, serie van alweer heel veel jaren geleden. 7 seconds. Nou, nog 7 uh, seconden. En dan is het 8 uh, over 2. Goedemiddag, Albert Jan. En goedemiddag luisteraars. Welkom. We zijn er weer. Uh, goedemiddag Rob. Goedemiddag, luisteraars. En niet te vergeten, kijkers, op deze toch nog. Tot nu toe zonnige zaterdagmiddag. Ja, het is heerlijk weer. Ja, het is heerlijk weer. Er zijn, zijn mensen die zeggen het gaat straks regenen. Maar pff, of dat het gaat worden, dat hoort u straks allemaal... rond de klok van half drie tijdens de enige echte Zandvoortse weerbericht. En terwijl er in Monaco druk gekwalificeerd wordt... en dan hebben we het over de Formule 1... Uh, voor de race van morgen van de Grand Prix van Monaco. En de, de kwalificatie is om twee uur gestart. Werd gelijk alweer stilgelegd door een rode vlag van een van de saubers. Blies zijn motor op. Wel mooie plaatjes trouwens. Hele mooi, het levert hele mooie plaatjes op. Alleen één sauber, ja, die gaat dan morgen als laatste wellicht van start. En terwijl we weten dat Kruiswijk toch door blijft fietsen in de Giro d'Italia... na nou, de onvertuinlijke dag van gisteren. Gaan we verder uh, natuurlijk uh, racen. Niet alleen in Monaco, maar er wordt dit weekend ook gereacet... op het circuitpark Zandvoort tijdens de Benelux Open Races. We volgen voor u uh, de Eredivisie Tennis uh, Gemengd. De derde ontmoeting uh, in de competitie in de hoofdklasse... waarin uh, vandaag uh, Zandvoort uit moet tegen de Lobbelaar. Lobbelaar staat volgens nog op een tweede plek... en Zandvoort op een zesde plek. Ook die tussenstanden zullen wij u doorgeven. Uh, verder uh, gaan wij uh, natuurlijk uh, de evenementenagenda doen rond de klok van half vier. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Uh, Dier van de week hebben we om half vijf en die luistert naar Felix en het gedicht van de week. Ja, vorige week was hij te gast, Marco Termes. Nieuwe, nieuwe gedichtenbundel uitgebracht. Uh, puur Termes. Hij heeft ons daar alle ins en outs over verteld vorige week. Dus we dachten, uh, we gaan vandaag een gedicht doen uit die bundel. Hij heeft een aantal uh, gedichten voor ons gesigneerd, zelfs. Dus een van die. Uh, van die uh, uh, gedichten gaan wij uh, u voorlezen en wel het gedicht zonder woorden. Dat wordt dus heel verrassend om kwart voor vijf. Uiteraard nog Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, Pit Report kwart over vier. We gaan voetballen en wel de return van de wedstrijd... die in de nacompetities gespeeld uh, vorige week was... is het EVC thuis tegen SV Zandvoort. De punten werden gedeeld en vandaag is de return op uh, Duintjesveld. En daarvoor is al aanwezig voor ons Joop van Nes... en tien over half drie gaan we daar voor de eerste keer mee schakelen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het komende drie uur... te blijven luisteren naar je lokale zender ZFM. En daar sluit ik me helemaal bij aan. Drie uur lang gezelligheid op de radio. En natuurlijk heel veel sports en andere info. Je hoort het bij je eigen omroep ZFM. Zafvoort, een hele goede middag...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 I'd rather be Van Clean Bandet, Jordan Rada Be, bijna zaterdag weer op ZFM. ZFM, we zijn er niet alleen op radio, maar ook 24 uur per dag op tv. We het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal via Sichoon, Dan ga je naar kanaal 40. 24 uur per dag, de laatste nieuwtjes En natuurlijk het geluid van het CFM Zandvoort. Dat allemaal via je tv zodat ik zoveel het nieuws in het kort, maar is Queen. is about Zojuist gebeurde het uh, tijdens de kwalificatie. Ik ben je ja. er een beetje van slag af uh, van? Nou, la Laten we zeggen, luisteraars en kijkers... dat de spanning er even uit is wat, wat Nederland betreft. Want uh, Max Verstappen uh, was in de baan op Monaco... maar uh, kwam bij het zwembad uh, in de S-bocht uh, uh, over de curbs. En in plaats van die afging, ging hij recht door de, de, ja, de, de bandenstapel in... om het zo maar eens te zeggen, dus... Uh, ja, ik vermoed dat het einde kwalificatie is voor Max Verstappen... en dat hij dus morgen uh, achteraan kan beginnen. Maar het, het is nog vers. Er kunnen nog meer mensen achteraan starten natuurlijk. Ja. Maar goed, in ieder geval voor het Nederlands tintje... Uh, ik denk dat Max morgen achteraan start. Goed, wij gaan gewoon weer door met Zandvoort op zaterdag. Alsof er niks gebeurd is. Nee, er is niks gebeurd. Wij gaan gewoon Zandvoorts nieuws in het kort doen. En we gaan het hebben over de ijsbaan. Hoe vind je die? Heel goed. Ja, ja, het college, nu al? Ja, het college heeft namelijk onlangs besloten om een evenement een subsidie ter beschikking te stellen... voor de organisatie van de Winterwonderland-Ijsbaan op het Raadhuisplein. De Winterwonderland-Ijsbaan is inmiddels een traditie geworden... en versterkte de aantrekkingskracht op het centrum. De kinderen kunnen schaatsen terwijl de ouders een bezoek brengen... aan de winkels en de horeca van Zandvoort. Voor het college is het van belang dat het evenement draagvlak heeft... binnen ondernemend Zandvoort... Een groot deel van de Zandvoortse ondernemers draagt financieel bij aan het evenement. Ook worden in samenwerking met de lokale en ondernemers een aantal randactiviteiten georganiseerd. Denk daarbij aan Disco on Ice, het sprookje, de sprookjeswandeling en het kampioenschap Fluitketel Curling. Dus in ieder geval de continuïteit van de ijsbaan is ook dit jaar weer gegarandeerd. Tijdens het Winterwonderland ijsbaan gebeuren op het Raadhuisplein... Start werkzaamheden Louis-Davidsstraat. Zoals eerder dit jaar aangekondigd, wordt de Louis-Davidsstraat heringericht. Komende maandag, 30 mei, start Aannemer de Bie met het eerste deel van de Louis-Davidsstraat. Tot 1 augustus 2016 wordt gewerkt aan het deel vanaf het raadhuisplein. Tot de met de aansluiting van de schoolstraat. Hierbij worden ook de nutsvoorzieningen van de nieuwbouw aangesloten. Dat de werkzaamheden tot enige overlast gaan leiden is helaas onvermijdelijk. Het deel van de straat tussen het Raadhuisplein en de Schoolstraat... zal in die periode geheel zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Er kan in die periode ook niet worden geparkeerd in dat deel van de weg. Er wordt geborgd dat alle woningen en winkels te voet bereikbaar blijven. Uiteraard is er rekening gehouden met de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten. Tijdens de werkzaamheden volgde de bus de alternatieve route over de Hogeweg... Daar, daar is dan de eindhalte. De huidige bushalte aan de Prinsen-Sisseweg... zijn gedurende de werkzaamheden buiten gebruik. Tijdens de afsluiting van het louis david wordt de rijrichting voor gemotoriseerd verkeer... kan u het nog volgen, van de grote krocht... weer tijdelijk omgedraaid, dus vanuit het Raadhuisplein... naar de Hoge Weg toe. Ja? Dit wordt gedaan om de route het centrum uit gemakkelijker te maken. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond... zal de huidige rijrichting weer worden hersteld. Ook de rijrichting voor de Kleine Krocht wordt tijdelijk omgedraaid. Mocht het nu allemaal wat te veel zijn geworden... u kunt het allemaal nalezen op de website van de gemeente Zandvoort. En tot slot informatiebijeenkomst wind op zee op 30 mei. Op maandag 30 mei vindt om 8 uur s'avonds in de raadzaal... ingang Bordes van het gemeentehuis... een informatieve bijeenkomst over windmolens voor de kustplaats. Door de Rijksoverheid worden deze avond een toelichting gegeven... op de plannen voor wind op zee en de kosten daarvan. Na verwachting zal de komende periode door het kabinet een besluit worden genomen over het de bouwen van windmolens op de 10 tot 12 mijl uit de kust. In de presentatie zal het Rijk ingaan op de nu gepland, geplande locaties van de windmolens. Deze liggen dichter bij de kust dan eerder besloten afstand van 12 mijl, mijl uit de kust. Volgens het Rijk is het bouwen van windmolens dichter bij de kust goedkoper dan bijvoorbeeld het bouwen van windmolens, windmolens op de locatie Uimuiden-Ver. En ieder, en dat zullen er nogal heel wat zijn... die zich persoonlijk willen laten informeren over de plannen van het Rijk... zijn bij deze van harte uitgenodigd om deze openbare bijeenkomst bij te wonen. Nogmaals, 30 mei om 8 uur in de raadszaal. Het zal druk worden. Dankjewel Albert-Jan, dat was het Zandvoors nieuws. Na te lezen uiteraard op de CFM-app. En hier is 21 Pilots en Stressed Out.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 It's time back time To the good old days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 Zo proberen we het op deze zaterdagmiddag toch nog een beetje vrolijker krijgen. Hè? Net alsof er niks aan de hand is, daar in Monaco. Helaas, Max Verstappen in de familie terechtgekomen. Tijdens de kwalificatie en geen tijd neergezet. Dus ja, voor ons nog helemaal achteraan morgen tijdens de start van de Formule 1 al daar. Je Alexis Jordan en Happiness. Ja, vandaag is de inschrijving. Aan de gang van het Timmerdorp, Albert eh, Jan. Ja, inmiddels is het een uh, traditie dat de laatste week uh, van de zomervakantie het Timmerdorp op de agenda staat. Zo ook deze zomer. De organisatie maakt bekend dat de inschrijving vandaag zal zijn. In de week van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 augustus wordt er voor de vijfde editie van Timmerdorp Zandvoort georganiseerd. We gaan onze best doen er een extra bijzondere lustrum-editie van te maken. Maar zonder sponsoren zal dat niet lukken. Dus Zandvoorters meld je als sponsor aan. Aldus organisator van het Eerste Uur Dimitri Bluis. Het thema voor de vijfde editie van Timmerdorp Zandvoort is... Pirateneiland op zoek naar de schat. Dus de kinderen kunnen alvast volop gaan brainstormen... om te bedenken wat ze allemaal voor leuks en bijzonders kunnen gaan maken binnen dit thema. Binnen het thema maken de kinderen in teamverband gedurende vier dagen hun eigen houten dorp. De inschrijving vandaag begon bij tent 9. tent 6 moet ik zeggen, om tien uur vanmorgen. Dus er zullen al de nodige inschrijvingen zijn. We hebben nog niet ingeschreven. Ga dan als een speer naar tent 6 en kijken of je nog kan inschrijven. Want vol is vol. Oké, okay, dankjewel. dadelijk het CFM weerbericht voor de komende dagen. En ook het weerbericht voor vandaag, he, want ja, ze zeggen dat er wat slechter gaat worden. Je hoort het zo dadelijk naar deze. Zorgen weer van vandaag, dan past deze plaats zeker wel, hè? You're the Shaggy and I Need Your Love. See you the dark, en over het weer gesproken, het is even half drie. We gaan kijken naar het weer en dan ben ik met name benieuwd... Albert-Jan, wat het weer verder vandaag gaat doen. Nou, uh, zoals u ziet, als u naar buiten kijkt of buiten bent... vandaag zien we natuurlijk geregeld de zon tevoorschijn komen... maar het komt ook tot enkele buien. En deze buien kunnen verge verge verge vergezeld gaan met onweer... De temperatuur steeg naar een graad of 20-21 en er waait een zwakke noordoostenwind. Vanavond is er nog een buienkans. Komende nacht is het droog en bij een zwakke noordoostenwind daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen is het over het algemeen bewolkt en er is opnieuw kans op enkele regen- en onweersbuien. De temperatuur stijgt naar een graad of 20 en er waait een matige noord- tot noordoostenwind. En na morgen is het licht wisselvallig lenteweer... met de eerste dagen van het nieuwe week nog regelmatig kans op een enkele buien. En bij die buien is ook kans op onweer. De temperatuur ligt aanvankelijk rond de 17, later in de week rond de 20 graden. Al dus Rico Schreuder. Ja, en een weerupdate heb je en, ook nog. En we hebben een weerupdate van onze weerman uh, van RTV NH, Jan Visser. Het KNMI heeft voor Noord-Holland voor morgen code geel afgegeven. Het Weerinstituut voorspelt onweer, hagel en flinke neerslag aan het eind van de middag en in de avond. Alleen het noorden en noordoosten van het land lijken gespaard te blijven. Ondanks de regen en de hagelbuien blijft het wel warm. Op veel plaatsen zijn maximaal rond de 23 lokaal 25 graden mogelijk voorspeld NH-weerman Jan Visser. Code geel morgen. En gaat dat wel goed met de markt dan morgen? Ik ben heel benieuwd. Ja, markt. Oké, okay, mochten we daar bericht over binnenkrijgen, dan houden we u uiteraard op de hoogte. Dat was het weer. het zo. En het weer is uiteraard na te lezen op www.meteopagina.nl of op ricoweer.nl. Hier is uh, terug te horen de, de, de singer van The Source, Kenny Steven. And you got the love. Jawel, ja, de, de boosheid moet er even een klein beetje uit, hè. Gaan we verwerken met deze plaat van The Clash. Here's is Casper. How the king told You have to let that rock out the The oil down the desert way Has been shaken to the top The shaking tool is De single van de Clash en Rock de Kesba. Ja, we gaan live naar Dijkersveld, naar Jop want Zonvoort 1 speelt vandaag tegen EVC. Goedemiddag Jop. Ja, goedemiddag Rob. En luisteraars uiteraard. Ja, Dijkersveld, windig, windig Dijkersveld, zonnig. In de wind is het steenkoud, dus echt ongelooflijk. Maar ik zit lekker achter het duin, dus wie doet mij wat? Ik zit te kijken naar een wedstrijd die eigenlijk nog moet beginnen. We spelen nu uh, acht minuten en uh, er is nog niet veel gebeurd. Uh, wat zeg ik, er is eigenlijk nog niks gebeurd. Dus het spelletje heeft zich overzakelen op het middenveld uit uh, um, um, um, ontwikkeld. Uh, het gaat om een plaats in de volgende ronde voor de nacompetitie. Stamford uh, heeft de tweede uh, periode van de normale competitie uh, winnend afgesloten, is dus periodekampioen en mag uh, gaan spelen in en na competitie voor een plaats in die tweede klasse. En dat willen ze zo graag. Vorig jaar is dat mislukt. Vorig jaar werd er ook EVC, waar we nu tegen spelen, die was twee keer de betere van Zandvoort. Eén keer met 1-2 en één keer met uh, 3-1. En ja, Zandvoort lag er toen uit. En nu moeten ze weer tegen EVC. Vorige week uh, is er in Edam gespeeld. EVC komt uit Edam. Edam is goed het. En uh, vorige week werd het 1-1. En terwijl Zandvoort eigenlijk uh, 75 Procent van de wedstrijd de betere ploeg was. Ja, en als je dan niet de bal afmaakt, of slechte passingen en dat soort zaken, ja, dan verdien je het ook niet om te winnen. Maar het is uiteindelijk 1-1. Dat is redelijk belangrijk. En niet qua doelpunt. Want het is niet op het doelpunten uit de gescoord de dubbeltellen in de nacompetitie. Spel je nu 2-2, ik zal maar eens zeggen, dan zou je normaal gesproken denken van is door. Nee, er wordt er dan twee keer een kwartier verlengd. En wat er daarna gebeurt, dat durf ik niet te zeggen. Zover ben ik niet Gaan kijken. Zandvoort um, is, uh, voor zover ik kan zien, zo goed als compleet. Uh, Boy Visser doet er mee. Uh, Max Aardwerk is er weer. Uh, uh, dat is natuurlijk ook wel een, een slok op een borrel. Boris Mol is nog steeds geblesseerd. Die heeft uh, twee spieren in zijn schouder heeft hij, uh, gescheurd. Dat is uh, gebeurd in de laatste competitiewedstrijd. En dat, dat wil je eigenlijk niet. Het uh, schijnt erg slecht te zijn. Hij mag ook van de fysiotherapie therapie, absoluut niet voetballen. En die mis je voorin. Hij is dit jaar echt de, de, met, samen met Jesse Daan, natuurlijk... de ook het van Zoffer geweest. En uh, ja, hij is er nu niet hij, vast aan de bal. Uh, hij heeft een beetje een stijl aan, Pieter Keur. Bal bij zich gehaald, bal goed paarsen. Dat heeft hij weer opgepakt dit jaar. En helaas uh, mag hij niet aanwezig zijn hier. Goed, uh, de stand is nog steeds 0-0. Dan zat ik u wel gebeld. En ondertussen staat de klok op uh, 10 minuten. En uh, is er nu een bestuurbehandeling bij EVC. Die is ondertussen ook, oh, goh, zie ik en het spel mag weer gaan beginnen. Goed, dit is het eigenlijk voor zover de volbeschouwingen. Zandvoort moet dus eigenlijk winnen om door te gaan naar die volgende ronde. In die volgende ronde kan ze VVC tegenkomen. Ze zijn in de competitie dit jaar ook tegengekomen. hebben daar twee keer tegen gespeeld, dus niet de minste proeg. Dus het wordt nog spannend deze na competitie voor Zandvoort. laten we hopen dat ze erheen komen... en volgend jaar in die tweede klasse kunnen spelen, erop. En wil je ook meteen dat andere toernooi aan het volgen, Joop, of niet? Nee. Nee, dat is geen doen. Dat is echt geen doen. Hotscrots uh, begonia, ja, daar hebben we het dan over. Ja, ja, ja kijk, uh, weet je wat het is? Het speelt op, normaal gesproken op vier velden. Maar het is uh, dermate uh, gedegradeerd, gedevalueerd, moet ik eigenlijk zeggen. Er doen nog wegen proegen mee. En dat is ook wel eigenlijk een beetje logisch. De proegen die altijd mee hebben gedaan, Spiro bijvoorbeeld uit Tiel. En dat is de proegen Leeuwarden. Die, uh, ja, die mensen zijn allemaal zo 45, 50. Hebben gezinnen met kinderen. En die kunnen zich niet uh, voorloven om in een weekend, laten we zeggen. 200, 300 euro uit te gaan geven. Eh, want dat kost het gewoon. drank eten, eh, en spelen. Eh, en dat gaat dus niet meer. Eh, ik heb geruchten gehoord dat volgend jaar... is de 25e keer dat het dan... Eh, de laatste keer zal zijn of het zover zal komen. Ja, wie zal het zeggen? Dat, dat, kan natuurlijk, eh, dat ligt in de toekomst verborgen. Maar voorlopig eh, spelen er maar 9 proeven. En alles is op veld 3 en 4. En dat kan ik hier vandaan niet eens zien. Dus ja, jammer. Oké, okay, dankjewel Jan van die moment. Straks komen we uiteraard weer bij je terug... Voor het vervolg van de wedstrijd Zandvoort tegen EVC. En we gaan weer lekkere muziek draaien uit de jaren 80 is hier Naar Radha Michael Walden. your style it was so Nou, dit geldt vandaag niet voor Max Verstappen, albert <laughs> That's Deze That's the way I like it. Deze is dat je voor Q3. Ja, precies. <laughs> Als hij op de tweede plek zou eindigen of zo, weet je wel. Maar helaas vandaag in de vangrail terechtgekomen... tijdens de kwalificatie voor Monaco, de race van morgen. Dus hij kan helemaal van uh, achteraf aan uh, morgen beginnen. Aan zijn uh, zijreis daar in Monaco. We gaan weer naar uh, Duitsersveld, naar jouw fles, De wedstrijd uh, SV Solvoort-EVC, Joop. Ja, waar misschien wel dezelfde belangrijke race bij zich is. Rob, laten we eerlijk zijn. En uh, de Fransen zeggen, Listoise, Repet. Nou, dat is hier precies hetzelfde het geval. Want we spelen nu even kijken in de 21ste minuut. En Zandvoort heeft eigenlijk alleen maar op de helft van EVC gespeeld. Sporadisch uh, zijn de spelers uh, bij, uh, bij het doel van Joris Schmid uh, terechtgekomen. Maar uh, totaal geen, geen gevaar. Ook nu niet. Een uh, rolletje kan hij makkelijk stoppen. En Zandvoort dat, uh, dat uh, heeft echt een paar leuke kansen. Gehad hoor. Net toch Patrick, uh, uh, Patrick van der Oort. Die, die bal die ging weer net naast het doel. Het is het, het, het, is het net niet, weet je wel. Je moet een beetje geluk hebben voor een roepen natuurlijk. Nou, dat ontbeert van absoluut op dit moment. Goed, uh, EVC heeft de bal goed afgepakt daar. Van, even kijken. Uh, wie was dat? Dat was Dylan Kreuger. Nu Boy Visser uh, gaat uh, naar de 16 meter gebied. Dat is een goede paas daar. Naar wie hier, even kijken. Dat was uh, naar, uh, uh, even kijken. Uh, uh, nee, ik kon het niet zien. Ik, ik sta precies aan de andere kant van het veld, dus dat moet je maar excuseren. En de EVC kan gaan uitverdedigen. Dat gaat heel traag. Uh, Dylan Kreugel kan bijna die bal weer te pakken. En nu juist buiten. Jussen uh, luidt, die drijft zijn spelen wel weer terug helemaal. En uh, Son is nog steeds niet in balbezit. Daar gaat het nog steeds niet. Ja, daar is een hensbal uh, goed geconstateerd, gevat en gevallen. Ik moet even zeggen nog, uh, de, uh, de schrijft de arbitrale trio's, zoals dat ze zo mooi heet, dat zijn, uh, die zijn door de KNVB aangewezen. Er zijn dus geen club grensrechters of assistent scheidsrechters. Er zijn uh, maar, uh, uh, aangewezen door de KVB, maar het zijn scheidsrechters. En scheidsrechters, dat zijn geen assistent scheidsrechters. Je moet als, als, als grensrechter, wat het vroeger heette, moet je toch anders kijken naar een spel dan dat je als, uh, als scheidsrechter doet. Uh, vaak uh, kom je dan in, in, in toch wel uh, de rare situaties terecht. Dat is zijn het nu toe nog niet geweest. En soms het mag nu een uh, corner gaan nemen, uh, voor sommigen gezien aan de linkerkant van het veld. Patrick van Oort gaat zich ermee moeien. Dan kijken we wat er nog even uitkomt. Dan gaan we weer terug naar de studio. Daar komt die bal. Uh, die wordt weggekomen door EVC. Nee, de aanval. Die wordt afgeslagen. En uh, EVC. Nee, Sanford heeft niet. toch weer de bal. Uh, nu aan de achterkant. Uh, achterlijn. Patrick van der Oort uh, kan, kan hij niets meer doen? Nee, kan hij niks meer doen. Jammer. Wordt wegge, weggewerkt de bal. En uh, toch weer Sandvoort nieuws. En, uh, het is een beetje flipperkast op dit moment. Uh, de boyfische die stopt die bal naast. Goed, uh, stand is uh, nog steeds 0-0 24 minuten, graag na het uur van de koffie drie uur weer verder. Dankjewel Jop voor dit moment en tot zover. Ook uur één van dit programma, Zandvoort op zaterdag. Zandvoort een hele goede middag en graag tot zover. na het nieuws en weer van drie uur.